Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De kans dat farmaciebedrijf MSD Organon in Os wordt overgenomen lijkt verkeken. Het Amerikaanse moederconcern Merck wil er niet verder over onderhandelen. Vorige maand bepaalde de rechter dat een bod van een onbekende overnamekandidaat nog eens goed moest worden bekeken. Maar Merck zegt nu dat er geen reden is om opnieuw te gaan onderhandelen over een overname. De twee schoolmeisjes uit Maastricht die drie dagen zoek waren in Parijs, waren al langer van plan om weg te lopen. Dat hebben medeleerlingen tegen de politie gezegd. De scholieren van 16 en 17 waren sinds vrijdag spoorloos toen ze op schoolreis waren in Parijs. Gisteren meldden ze zich bij de politie. Ze zeiden dat ze geen geld meer hadden voor de terugreis. Ze hebben nog niet gezegd waarom ze vrijdagmiddag niet kwamen opdagen. In Ivoorkust proberen aanhangers van de gekozen president Watara nog altijd het presidentieel paleis in te nemen. Daarbij is opnieuw geschoten. Er komen veel tegenstrijdige berichten uit de Ivoorkust. Zo beweren aanhangers van Watara dat ze in het paleis zijn, maar woordvoerders van president Bakbo ontkennen dat. Het is onduidelijk waar Bakbo op dit moment is. Volgens zijn woordvoerder zit hij in zijn ambtswoning. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima is begonnen met het betalen van schadevergoedingen. Het geld gaat naar mensen die vanwege de nucleaire crisis hun huis uit moesten. Omdat de definitieve schade nog niet bekend is, zijn het voorschotten. Intussen worden in de zee bij de kerncentrale zeer hoge doses radioactiviteit gemeten. De afgelopen dagen varieerde de waarden enorm. Drie militairen die zijn gelegen in Oorschot worden verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van een vrouwelijke collega. Details wilde Maréchosee niet geven, omdat de zaak nog in onderzoek is. De vrouw van 18 heeft zelf aangifte gedaan. Ze zegt dat ze structureel wordt lastiggevallen. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag wordt het droog, maar tegen de avond opnieuw wat regen. Het is 11 tot 16 graden. Morgen meer zon en 14 tot 20 graden. Dit was het...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 ja Let my love throw a spark De liefde minder groot En het sprookje van de prins op Twitterpaard Is veel te vroeg voorbij Want de passie is bedaard Het doet pijn Maar geef jezelf Er is nu donker, buiten is het stil. Ik stel... So www.zfmzandvoort.nl I'm gonna buy myself some Up ha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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van het dan... uit Londen.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 Als je heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.